7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Obama geeft over een kwartier een persconferentie over Syrië. Volgens het Witte Huis zal hij de pers bijpraten over besluiten die zijn genomen... maar zal hij nog geen militaire aanval aankondigen. Dit weekend wordt in Amerika nog politiek topoverleg gehouden over de kwestie. Minister Kerry van Buitenlandse Zaken en minister Hegel van Defensie... overleggen vanavond met vertegenwoordigers van de Senaat... en morgen met vertegenwoordigers van het Huis van Afgevaardigden. De congresleden beklaagden zich er eerder over... dat ze onvoldoende op de hoogte werden gehouden. De leider van de moslimbroederschap in Egypte... heeft in zijn cel een hartaanval gehad. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn...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 er werden op afstand bedienbare microfoons gebruikt... onder meer in een kantoor, een hotel en een lunchroom. Die techniek wordt niet vaak toegepast, maar is wel legaal. Het OM zegt dat het aftappen van telefoongesprekken steeds minder zin heeft... omdat criminelen de telefoon steeds minder gebruiken. Ook in het Nederlandse betaald voetbal zijn wedstrijden gemanipuleerd. Dat zegt de Duitse officier van justitie die zich bezighoudt met matchfixing. Het gaat volgens hem om vier wedstrijden in 2009, welke wil hij niet zeggen...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 AWB verkeersinformatie. Er staat een file op de A10 Ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Watergaasmeer. Er staat tussen Oud-Zuid en Knooppunt Amstel een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters.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 Goedenavond en welkom bij deze uitzending met uh, vanavond hopelijk veel voetbal, tennis, judo, maar ook politiek. Want we gaan eerst naar Amerika, naar correspondent Wessel de Jong. Want Wessel, uh, president Obama gaat zo meteen een toespraak houden. Enig idee wat hij gaat zeggen? Over een kwartiertje gaat hij spreken in de Rose Garden. Dat is toch een plek altijd die uh, gereserveerd is voor belangrijke uitspraken. Je zou in principe zeggen dat kan maar één ding betekenen... ...namelijk de aankondiging van die, uh, van die aanval op Syrië. Maar ik denk dat we toch voorzichtig moeten blijven. Uh, de, alle berichten zeggen dat hij uh, de bevolking een update gaat geven. Een, uh, ja gaat bijpraten over zijn besluitvorming uh, ten aanzien van, uh, van Syrië. Dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen... ...we moeten nog eventjes wachten of dit inderdaad daadwerkelijk die, die lang verwachte aankondiging wordt... van die aanval op Syrië. En wij zenden dat straks rechtstreeks uit. Hopelijk om uh, kwart over zeven. Maar Kerry was gisteren uh, beduidend later dan gepland was, hè? <laughs> en Obama is altijd een beetje later <laughs> dan gepland. <laughs> dus vrouwt, daar die ga die ik al wel. van uit. <laughs> Oké. Okay. Uh, we gaan voorlopig sport doen. Voetbal, uh, Twente Heerenveen. Die is al begonnen en die houdt kan kijken naar staat 0-0, na 20 minuten een kansje, een schot van Ver levert en levert uh, op schot van Rosales voor FC Twente. En een grote kans gezien voor Twente, voorzet diezelfde Rosales. En de koppel van Castaños recht in de handen van de keeper van de Sportclub Heerenveen, Christopher Nordveld Heerenveen dat uh, uh, gehandicapt is, nogal, want Vin Bogerson is er niet bij. Hij is, zo zegt men, geblesseerd, maar... Hij beantwoordt helemaal niets. Geen telefoontjes, geen uh, e-mails. En dat doet hij normaal gesproken wel. Er wordt nog altijd gespeculeerd dat hij weggaat. De hoekschop vanaf de linkerkant komt uh, niet voor het doel. Wordt uh, weggewerkt uit de verdediging van Heerenveen. 0-0 dus de stand. Eén uh, kans gezien. Voor de rest een wat vlakke wedstrijd. Straks om kwart vracht twee wedstrijden. Heracles tegen ADO en RKC tegen de go Ahead Eagles. En de late wedstrijd komt uit Eindhoven. Het 100-jarige PSV, vandaag honderd jaar, speelt tegen Cambuur. En verder de tennis-US Open en judo. Het, de wereldkampioenschappen in Rio de Janeiro. Alles in een uitzending die tot 11 uur duurt. En sport heeft, maar ook... U weet het al, mooie intro. En dat moet ik dan volpraten, lukt toch niet. Tot 11 uur vanavond, sport en muziek. Robert Crayband met Don't Be Afraid of the Dark. Na een aantal aankomsten voor de sprinters... was het vandaag weer de beurt aan de klimmers in de Ronde van Spanje. Na bijna 159 kilometer was de finish bergop. 14,5 kilometer moesten geklommen worden. Sebastian Timman is aangeschoven in de studio. Was het echt een leuk spektakel? Uh, nee, eigenlijk <laughs> niet. Nee, het duurde heel erg lang voordat uh, de klasse mensrenners uh, elkaar een beetje gingen bestoken, want echte grote aanvallen ble bleven uit. En bij spektakel denk ik toch een etappe waar het uh, na minstens 10, 20 kilometer uh, als het ware helemaal los gaat. Nou ja, die Alto de Peñas Blancas uh, was de vierde aankomst alweer bergop. Uh, wel de pitterste die we, van die we tot nu toe uh, hebben gehad. En eigenlijk voordat het dan een beetje losging, was Bouke Mollema er al af. Dat, dat was wel dat. Een, een tegenvaller. Ja, die kon tempo niet bijhouden, want er werd hard tempo gereden op het moment dat hij uh, moest lossen. Reed al vanaf het begin ver achterin. Verliest vandaag zo afgerond uh, 2,5 minuut. Zakt ook naar de 25e plaats in het algemeen klassement. Dus de nummer 6 uit de Tour heeft uh, niet de vorm op dit moment. Kunnen we toch wel voorzichtig concluderen uh, uh, als die die had in, uh, in juli. Um, vooraan werd er uiteindelijk strijd gemaakt, uh, onder andere door de Basque Igor Anton, die dan wordt overstoken door een Tsjech. Leopold König heet hij. Dat is een Duitse naam, maar het is toch echt een Tsjech. Heel weinig mensen uh, zullen, die man, uh, zullen die man kennen. Viel dit seizoen al wel op in de ronde van Californië, waar hij een rit won. Goede klimmer een kleine Duitse ploeg die met een wildcard uh, terecht is gekomen... in de Ronde van Spanje. En die Leopold Koenig die behaalt zijn grootste overwinning uit zijn carrière. Hij wint bovenop uh, de beklim van de Witte Rotsen, als we die even vrij vertalen... Um, en dus succes weer voor een Tsjechische renner. Gisteren is het Denex-Tibar en vandaag die keunig. Dani Moreno, de Spanjaard, wordt tweede op een seconde. Nicolas Roach wordt derde op vijf seconden. Uh, maar je zag toch ook wel dat een aantal klassementsrenners... zich niet echt druk maakten. Bijvoorbeeld uh, uh, Valverde en Rodriguez. Die weten dat er nog zoveel geklommen uh -huh. moet worden... en nog zeven aankomsten bergop zijn in deze Ronde van Spanje. Dus... Het was een, uh, een aanloopje, zeg maar, weer. Maar uh, het is nog niet echt helemaal ontbrand. Nee, nee. Molleba dus niet. Maar uh, hoe ging het met Laurens ten Dam? Die moest er uiteindelijk ook af. Maar die weet de schade uh, te beperken tot een minuut. En die zakt naar de zeventiende plaats in het klassement. Dus wat dat betreft... en dan was ook op voorhand aangewezen als de kopman voor deze ronde. Dus wat dat betreft ja, houdt hij de schade enigszins beperkt. Maar zal ook wel uh, nog ietsje moeten groeien in deze ja. ronde van Spanje. Ik heb je Nibali nog niet horen noemen. Nee, maar nee, die, die blijft uh, gewoon leiden. Nee, dan. nee die nee. kreeg een tik. Oh. Nee, Nibali kreeg ook... Uh, kreeg ook een tikje. Het ging om seconden, hoor. 27 seconden verlies daar Britt ritwinnaar Koenig. Uh, betekent als Nicolas Roach. De leider is nu in het algemeen klassement. 17 seconden. Daarachter staan Horner en Moreno. Nibali op 18 seconden. Dus dat zit allemaal nog dicht bij elkaar. De top 9 staat, uh, staat binnen een minuut. En die Roach is trouwens niet alleen nu drager dragen van de rode trui... heeft ook de witte trui, Het is dus combinatieklassement. klassement, mm -hmm. heeft de bolletrui uh, uh, in zijn bezit. En zijn ploeg, Saxo Bank, is ook nog eens de beste ploeg. Dus... Daar gaat het erg goed mee, zeg maar. Die zijn flink aan het cashen daar ja, ja. in de van Spanje. Wat krijgen we morgen? Morgen is uh, best wel een lastig ritje naar val de de Gein. Met een klim op zo'n 15 kilometer voor de aankomst. Die pittig is. Kort, 6 kilometer, maar wel pittig is. En de laatste kilometer gaat ook nog stijl omhoog. Dus... Aan de ene kant denk ik, het wordt misschien wel een dag voor, uh, voor de aanvallers die goed kunnen klimmen. Maar op zo met zo'n laatste kilometer die ook nog eens stijl omhoog gaat... zullen er misschien onderling wel weer wat kleine tikjes worden uitgedeeld... waar het gaat dan om seconden. Voorlopig is de Ronde van Spanje tussen de toppers een secondenspel. We horen het morgen verder. En uh, we gaan nu luisteren naar Andy Houtkamp. Die zit bij Twente Heerenveen. Leuke wedstrijd er naartoe. Mm, aardig. Het is 0-0 uh, en uh, Twente is beter en heeft ook wat mogelijkheden gekregen. Nu ook weer voorzit vanaf de linkerkant. Maar de bal wordt door Kruiswijk. Onderstept wel van de kosten van de hoekschop. De derde al in deze wedstrijd voor FC Twente. Of al na een half uur spelen nog geen enkele voor Herenveen gezien. Dat ook amper aan aanvallen toekomt. Het is met name het balbezit voor FC Twente. Nu de hoekschop vanaf de linkerkant. Eens kijken wat er allemaal mee is. Natuurlijk de goede koppers zoals Bengtson die voorin staat. En Castaños. Uh, maar... Uh, hoe goed hij kan koppen, dat heeft hij nog niet laten zien. Want hij kreeg een mogelijkheid om die bal in te koppen. Een paar minuten eerder en kopte de bal over. Nu uh, komt hij ook niet in actie. Omdat de bal uh, een prooi werd voor keeper Noordveld van Herenveen. Herenveen dat dus uh, noden. Finn Bogerson mist en Martin de Roon. Die uh, beiden er niet bij twee basisspelers. En dat is aan het spel terug te zien. In de spits loopt Joey van der Berg. En dat is toch niet een uh, geboren spits. Uh, maar goed, hij heeft dan ook nog geen mogelijkheid gekregen van zijn medespelers. Marco van Basten, de trainer dus met wat problemen. Ziet ook dat zijn ploeg constant met de rug tegen de muur staat. Nu ook weer Rosales, uh, die de bal speelt, maar niet goed speelt. Maar uh, Heeren kan er niet veel mee doen. Dan kan Rosales bijna weer in de avond gaan. Maar nee, de bal wordt over de zijlijn gegleden. Het staat na precies een half uur spelen nog altijd 0-0 bij FC. De en het is precies kwart over zeven. Obama zou een toespraak houden in Washington, in de Rose Garden... Uh, over de situatie ten aanzien van Syrië. Maar uh, er is nog helemaal geen beweging bij het spreekgestoeld. We houden u op de hoogte. We zenden die toespraak in ieder geval rechtstreeks uit zo. Uh, het buitenland, daar werd ook gevoetbald vanmiddag. Manchester City in Engeland tegen Hull City 2-0. Newcastle United, Fulham 1-0. West Ham United, Stoke City 0-1. Cardiff City, Everton 0-0. Norwich City, Southampton 1-0. En om half zeven begonnen Crystal Palace tegen Sunderland. Het is daar 1-0. Chelsea gaan de kop met 7 uit 3. Gevolgd door Manchester City 6 uit 3. Liverpool en Tottenham hebben er ook 6, maar dan uit 2. De volle winst dus. En dan even. Kijken waar uh, de volgende staat. De Duitse... Die staat eronder. Borussia Mönchengladbach weer Bremen 4-1. Hannover 690 Mainz 4-1. Wolfsburg het de BSC 2-0. Nuremberg Augsburg 0-1. Hamburger SV Braunschweig 4-0. Met één goal van Rafael van der Vaart. En om half zeven begonnen Schalke 04. Staat met 1-0 voor tegen Bayer Leverkusen. In Duitsland is Bayer München de koploper. 10 uit vier. Twee ploegen met 9 uit drie staan er beter voor. Dat zijn Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen. En die dan wel weer. En terecht, 0-0 de stand. Eh, misschien dat er nu wat gaat gebeuren in deze wedstrijd. Balbezit voor de keeper Marsman van FC Twente Hij speelt de bal naar de zijkant. En dan kan de bal naar voren. Nog een nieuwtje uit het Twentse. Dat men een bot heeft gedaan officieel op Mochtar van Zwolle. Maar er schijnen nog meer. Uh, clubs in de race te zijn één buitenlandse club en een andere eredivisionist. Dus uh, dat daar waarschijnlijk weggaat bij de koploper uit de eredivisie. Je bent op stapel gek als je daar weggaat. Maar goed, dat uh, lijkt er aan te komen. Balbezit voor FC Twente aan de linkerkant. En uh, gaat uh, Koppers uh, de bal proberen naar voren te brengen. Aardig om te zien dat Koppers de bal goed speelt in de voeten van Castaños. Maar die kan niet veel uitrichten in het stapschopgebied. raakt de bal kwijt. En dan kan Herenveen weer overnemen. Doet het aan de rechterkant met uh, Van der Berg. Joey Van den Berg die tussen drie mannen in zit. Opgevangen wordt en dan zegt Kevin Blom dat het niet op de manier ging zoals het hoort. En dus een vrije trap voor sport op Heerenveen. De nummer zes tegen de nummer drie. Herenveen zes, Twente uh, drie, maar het aantal punten is gelijk. Allebei zeven punten uit vier wedstrijden. Dus wat dat betreft twee gelijk opgaande ploegen. Met balbezit voor Arnold Kruiswijk van Heerenveen. Achterin speelt de bal naar de linkerkant, naar Mitchell Dijks. Een ex ziet net als Koppers. En ook een bek, net als Koppers. Speelt de bal even terug op Kruiswijk. Kruiswijk weer terug naar keeper Noordveld En dan maar een lange bal naar voren richting Van der Berg. Van der Berg in de lucht afgetroefd. Door Bjelland, de Deen. En die doet dat goed, want zijn vervolg is ook uh, prettig. Naar Tadic. Tadic, goed balletje naar de linkerkant. Naar een prettige voetballer. Naar Egan, de Ganees. Heerlijke voetballer. Een uh, handig jongetje. Goeie bal van Egan. En dan moet er ingeschoten gaan worden. Wordt ook ingeschoten. En via de rug van Mitchell Dijk staat de bal over het doel. Het uh, schot was uh, van Quincy Promes. Ook zo'n prettige voetballer van FC Twente. Het levert een hoekschop op voor FC Twente vanaf de rechterkant. Tadic gaat zich daar uiteraard de grote man in de beginfase van deze competitie met drie doelpunten en vier assists. Nu vanaf de rechterkant met het linkerbeen. Koppers mee naar voren. De, niet alleen Dico-koppers, maar ook de andere de mensen die goed kunnen koppen. Die staan te wachten op de van iets richting tweede paal. Noordveld omhoog. Makkelijke prooi. Vangbal dus. En dan hebben we nog 11 minuten te gaan. Tot de rust. En staat het nog altijd 0-0 bij Twente Heerenveen.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 A day you and me been catching on like a wildfire And like a woman. Meer met de wildfire. Op de WK Roeien in Zuid-Korea is de vier zonder stuurman wereldkampioen geworden. Boas Meiling, Kai Hendricks, Michiel Versluis en Robert Luken... lieten de boten van Australië en de Verenigde Staten achter zich. Het was voor het eerst sinds 1991 dat Nederland een wereldtitel op een Olympisch nummer veroverde. dat zorgde natuurlijk voor een blij gezicht bij Michiel Versluis. Ja, het was uh, echt uh, fantastisch. De laatste 200 meter heb ik gewoon echt mijn ogen dicht gedaan. En, uh, ben ik er vol voor gegaan. En op het laatst, dan, uh, ik wist niet hoeveel er waren toen wij over de finish kwamen. Maar uh, het was echt ongelooflijk dat we gewoon als eerste waren. Het gaat sowieso goed met de Nederlandse ploeg. Gisteren behaalden de lichte vier dubbel ook al een gouden medaille. Ja, het gaat heel goed. De hele Nederlandse equipe uh, presteert gewoon best wel goed. We hebben best wel veel A-finales gehaald. En, ja, je, we hebben nog steeds uh, een aantal te komen. Uh, we zitten gewoon in een goede positieve flow, dus dat is uh, goed. Laten we dat zo houden. In een andere A-finale behaalden de twee zonder stuurman Brons. Het onverslaanbare Nieuw-Zeeland won, won vlak voor Frankrijk. Voor de Nederlanders was het na een moeizaam seizoen... een mooie prestatie voor de roeiers Roger Blink en Mitchell Steenman. Ja, geweldig. Uh, weet je, ja, je hebt twaalf uh, weken dit jaar na het EK niet kunnen roeien met z'n tweeën... omdat je blessure hebt. Ik heb in de schrift doorgetraind, hij in de fiets. En daardoor was het iets minder constant dan dat we hoopten... En vanochtend zagen we een lichtwindje tegen, nou, dat is ons ding. Ja, is er nu gewoon een medaille kan pakken op het WK, is geweldig. Bij de vrouwen eindigde verder de 2 zonder als vijfde. En de lichte dubbel 2 als zesde. De dubbel 4 heeft de finale dag afgesloten voor Oranje met de vierde plaats. Morgen, op de laatste dag van de wereldkampioenschappen. komen nog vier Olympische boten in actie voor Nederland. Naast de rol Brazeningen-Jansen. strijden ook de twee Nederlandse achten nog om een medaille. Nog steeds uh, geen activiteiten in de Rose Garden in Washington. waar Obama uh, zo een speech uh, zou gaan geven, hij zou dat al doen om kwart over zeven. Maar ja, een Brabants kwartiertje kennen ze ook in Washington en kent ook Obama. En dus uh, gaan wij nog even voetballen, gewoon bij Andy Houtkamp. 0-0 de stand met nog uh, vijf minuten te gaan in de eerste helft. Bij FC Twente tegen sportiveer Ereveen. Ereveen dat iets meer van het doel afkomt, eigen doel afkomt. En zelfs uh, gevaarlijk werd met uh, Otikba, de Nigeriaan, de centrale verdediger. Die bij een vrije trap mee naar voren ging en de bal net niet kon raken met het hoofd. Hans was Marsman, de keeper van FC Twente, kansloos geweest. Balbezit voor de keeper aan de andere kant, voor Noordveld. Die met een lange trap naar voren. Nou ja, lang. Hij bereikt ongeveer het middenveld. De bal wel naar voren werkt, maar wel in de voeten van een tegenstander. Maar FC Twente doet er niet al te veel goeds mee. Nu dan wel aan de rechterkant Castanjos weg. Maar Castanjos speelt tot nu toe een hele matige wedstrijd. Wordt makkelijk van de bal afgelopen door Mitchell Dijks. En probeert dan de bal weer in bezit te krijgen. Castanjons, dat lukt ook. Speelt de bal naar buiten, naar Quincy Promes. Promes tussen twee man. Langs twee man. Oh, knap gedaan. In het En dan is een voorzet nog niet goed. Is het Tadic? Die kan er altijd wel iets mee. Draait zich bijna vrij. Schiet dan tegen een tegenstander op. En dan gaat de bal over de zijlijn. Mag Rosales een inworp gaan nemen? Heeft dat snel gedaan. Kan Tadic erbij? Nee. En dus wordt de bal even uit de verdediging weggewerkt. Maakt Joey van den Bergen een overtreding. ...op zijn tegenstander op uh, Bieland En dan mag uh, uh, FC Twente een vrije trap gaan nemen. Het uh, publiek uh, zoals dat hier gaat in Enschede even gaat staan. Sta op als je hier voor Twente bent. En dan, uh, of zoiets. En dan uh, gaat dus iedereen staan. En dan uh, geeft dat een aardig uh, lawaai. Maar Heerenveen heeft de bal met uh, aanvoerder van de Berg. Joey van de Berg speelt de bal even naar het centrum. En dan gaat de bal helemaal terug weer naar uh, Mitchell Dijks. Dijks kijkt naar voren... Speelt de bal naar van La Parra. Van La Parra aan de zijlijn. En uh, komt er heel aardig uit. Van La Parra nog altijd in balbezit. En kan gaan lopen. En vindt dan uh, twee man op zijn weg. En dat zijn er in ieder geval één te veel. Want de bal wordt opgepikt door uh, Gutierrez. Gutierrez naar uh, Promes. Promes uh, weer terug naar Gutierrez. En dan kan de bal naar voren. Maar hij staat buitenspel. En hij is Castaños. Op één lijn zit ik. En dat kan ik zien. En het was echt twee meter buitenspel. En de uh, grensrechter vlak niet. En dus gaat het spel verder. Met bal bezit nog altijd voor FC Twente. Met uh, Tadic. Aan de rand van het stafschopgebied Aan de rechterkant. Speelt de bal even terug op Promes. Promes terug naar Tadic. Tadic, Tadic uh, nog altijd op de. Spelen. Opkomende man is Rosales. krijgt de bal, maar speelt de bal tegen zijn tegenstander aan. En dan gaat de bal over de zijlijn. En mag uh, met nog 2,5 minuten gaan Rosales gaan gooien. De Venezolaan van uh, FC Twente roept wat uh, manschappen naar zich toe. Want er staat helemaal niemand vrij. En laat het dan maar over aan... Uh, uh, wie is dat aan Tadic? Tadic kan dan uh, waarschijnlijk beter gooien. Doet dat in ieder geval in de voeten van Promes. Promes naar Rosales. Rosales terug uh, naar Promes. Maar die bal is niet echt lekker. En kan opgepikt worden door Sportclub Herenveen. En eens kijken of die kunnen counteren. Als het uh, balbezit is voor Ziyech. Ziyech uh, die de bal naar voren speelt. Maar niet goed. Wordt makkelijk onderschept. Achterin door Koppers. Bij FC Twente. En dan kan de aanval weer opgezet worden. Nee, het is nog geen uh, echt verheffende eerste helft. Zoals je zou verwachten van ploegen die hoog in de uh, ranglijst staan. Uh, zo rond die derde, vierde, vijfde plaats. En uh, de kansen zijn beperkt. Van Twent heb ik er twee gezien en eentje voor Herenveen. En dat is eigenlijk te weinig voor twee ploegen die aardig kunnen aanvallen. Kijken wat uh, Heerenveen nu kan gaan doen als er meteen weer balverlies is van uh, Slaggeer. Maar Jurkuip uh, Kevin Blom heeft een uh, overtreding gezien. Een uh, vrije klap dus voor Heerenveen. Snel genomen met uh, balbezit voor Magnus Eikrem de Noor. Aardige voetballer ook bij Herenveen. Jonge jongen. En dan gaat de bal naar de linkerkant. En dan is er mogelijkheid. Voor Herenveen Als de bal naar Van Parra gaat. Op de rand van het schapschotgebied aan de linkerkant. Moet hij een uh, vrije man zien te vinden. Nee hij gaat zelf pingelen. En uh, schiet dan de bal werkelijk hopeloos over de zijlijn. Aan de andere kant van het veld. Dat was een hele matige actie van uh, Rajiv Van Laparra. En krijgen we nog een, een minuutje ruimte te gaan in de eerste helft. Als er even een uh, gesprekje is tussen Joey van der Berg. De aanvoerder van Herenveen uh, uh, van Met uh, Kevin Blom. En uh, keeper Marsman de bal weer in het spel gaat brengen. Doet dat, uh, ja, langzaam eigenlijk. Staat nog altijd te wachten. Ze geeft aan met zijn armen, wie loopt er dan vrij? Nou, uh, dan loopt er eigenlijk niemand vrij. En krijgt hij de bal meteen weer terug van uh, Bengtson En dan heeft uh, Marsman de bal op de rand van het strafschopgebied. Alles staat stil op het veld. Dat is een probleem. Als je keeper bent en dan de bal maar hard naar voren schieten in de hoop dat Castanjos er iets mee kan doen. Maar die kan er niets mee doen. En dan gaat de bal toch nog naar de andere kant van het veld. En wordt hij opgevangen uiteindelijk door Ebisidio. Kouw, goede bal van Ebisidio. En daar gaat Castanjos. Nee hoor, dat is ook niet aan hem gegeven. Unieke kans in de slotminuut van de eerste helft voor Luc Castanjos. Maar daar waar hij vorig jaar ook al zoveel moeite had met scoren, is het nu ook weer dat geval. Hij heeft al drie doelpunten gescoord dit seizoen. Maar dit had uh, zijn vierde moeten zijn. Want hij stond er ideaal voor. Recht voor de keeper. Voor keeper Nordveld. En dan zoekt hij de verkeerde hoek uit. Want als je met rechts schiet. Dan kun je met het beste uh, vanuit jouw oogpunt gezien in de rechterhoek uh, schieten. Nu probeert hij het in de andere hoek. En de bal zeilt voor het doel van Nordveld langs. En die gaat de bal weer in het spel brengen. Maar niet voor lang. Want Blom heeft gefloten voor rust. Een matige eerste helft. Die ook eindigt in 0-0 bij FC Twente Heerenveen. spies just to get you to buy so that Dennen en Femi Kuti. We zijn in afwachting van een redenvoering van president Obama van Amerika over de situatie in Syrië. Die zou die houden om kwart over zeven. Uh, er is nog steeds geen enkele beweging uh, op het beeld waar ik naar kijk in de Rose Garden in, bij het Witte Huis. Vandaar dat we uh, voorlopig even naar Eindhoven gaan naar Edwin Cornelissen. Want uh, PSV bestaat vandaag 100 jaar. Speelt straks tegen Cambuur, maar er zijn uh, de hele dag al uh, verschillende festiviteiten geweest, Edwin. Ja, dat klopt. En zo dadelijk gaat in het stadion ook al eerst een soort van voorprogramma... voor die wedstrijd van start, waarin uh, de hoogtepunten uit die rijke clubhistorie de revue gaan passeren. Op de schermen neem ik aan, uh, want uh, ja, met deze hoofdsponsor kan dat natuurlijk uh, niet missen... dat we dat op de schermen gaan zien, de beelden van uh, alle mooie momenten uit de historie van PSV. En inderdaad al eerder op de dag wat mooie momenten geweest. De opening bijvoorbeeld van uh, het eerste echte PSV-museum uh, is uh, ingebouwd in het stadion. En uh, daar zijn echt alle hoogtepunten te vinden wat betreft de geschiedenis van de club. Iedereen was uitgenodigd om daar te komen. Alle clubcorriveën, alle iconen die de club al die jaren hebben gerepresenteerd. Ook op bestuurlijk gebied, zoals daar was Harry van Rij, de oud-voorzitter... die nog altijd werd toegejuicht door de fans. Ja, ja, maar ja. Vind ik voor PSV, hè? Ja, ja, ja, precies. Wordt toch door de supporters, hè? Leuk natuurlijk leuk. Dat is leuk, inderdaad. Wat betekent deze dag voor u? Ja, natuurlijk. Fantastisch, een mooie happening uh, met de hele PSV-familie. En ik denk dat dat, uh, dat, dat toch, uh, laat ik het zo zeggen, heel erg hard nodig is voor, uh, laat ik het zeggen, wat bij PSV hoort: de uitstraling van het familie, familie zijn. Dus ik hoop dat er dat er vandaag helemaal uitkomt. Ja, dat heeft u echt steeds benadrukt ook in de, ja, de donkere periode die achter ons ligt. Dat het een familie moet zijn, dat het uh, gemoedelijkheid, een beetje de Brabantse waarde. Ja, daar moet, uh, moet je weer oppikken. En ik uh, heb er veel vertrouwen in dat er nou met, uh, met, uh, met onze vriend Philips en zo dat dat, uh, dat, dat goed komt. Ja, want uh, hoe kijkt u nu naar PSV? Nou, ik vind het verstandig dat ze ineens de, de slag hebben gemaakt naar een uh, fundamentele wijziging, dat ze eigenlijk gebroken hebben met. Met vorig jaar, met de afgelopen jaren. En gewoon helemaal opnieuw beginnen. Ben een jonge, frisse ploeg? Ja, vind ik wel, ja. En uh, als u nou die 100 jaar nog eens even aan u voorbij laat gaan. Wat is nou, wat u betreft, het moment van PSV? Ja, dat is natuurlijk uh, de Europa Cup. Hè. Ik bedoel, dat kan niet anders. 88? 88, ja, dat kan niet anders. Ik bedoel, zoiets dat... Uh, dat maak je natuurlijk... Uh, dat maak je natuurlijk... Uh, misschien als Nederlandse club nooit meer mee. <laughs> En dat was Harry van, ja, van Rijders, uh, de, de oud-voorzitter... terwijl we in het stadion nu kijken naar een, uh, naar een dansvoorstelling van uh, de cheerleaders... en uh, de dj die muziek draait... terwijl we wachten op de beelden van de moments of victory... die voorbij gaan komen op uh, de schermen. Het is het eerste onderdeel van het voorprogramma van dus die wedstrijd. Die wedstrijd uh, die in feite maar een wedstrijd is... want alles draait uiteindelijk in dit stadion om het grote eeuwfeest van PSV. Wij kijken hier in de studio nog steeds naar de Rose Garden. Het spreekgestoelte van president Obama nog steeds geen beweging daar. En dus kunnen we wel naar Amerika, maar dan naar de US Open... waar Victoria Azarenka, finaliste van vorig jaar, op de baan staat. Ze heeft het moeilijk, hè, Marcella? Ja, ze speelt uh, tegen de Franse Alize Cornet... 23 jaar, nummer 28 van de wereld. Dus die draait al een tijdje mee, is ook goed. Uh, en die heeft de eerste set zwaar gepakt in een tiebreak... met echt heel erg goed tennis. Haalt ongelooflijk veel. Die Française is heel vrel, maar ontzettend snel ter been. En ze kan dat hoge tempo van Azarenka aan... die nu met haar racket uh, gooit. Want ja, dat is toch een tegenvaller. Finalisten van vorig jaar. Vorig jaar speelde ze geweldig. Vloor op het nippertje in de finale van Serena Williams... En uh, ja, ze hoopt dat natuurlijk uh, weer te gaan halen. Ze is als tweede geplaatst. En nu moet ze er tegenaan. Ze heeft twee keer eerder tegen deze Cornet gespeeld. Uh, laatste keer was op Roland Garros. En ook daar was het een hele lange, zware wedstrijd. Floor Azarenka aan de eerste set, maar won ze wel. Nou, misschien met dat in haar hoofd kan ze uh, deze wedstrijd uh, vrolijk verder. Maar ja, hier toch weer een fantastische passing van die Cornet. Die in de openingsgame van de tweede set meteen een breakpoint krijgt op de service van Azarenka. Dus voorlopig uh, moet Azarenka er echt aan trekken... want uh, die Française, die kleine, vrije Française... die speelt, uh, zo lijkt het, de wedstrijd van haar leven. Jan Posma heeft bij de wereldkampioenschap in de finklassen een een bronsmedaille veroverd. De Friese zijder sloeg in de baai van Tallinn... zijn slag in de afsluitende medalrace. Goedenavond, Pieter-Jan. Goedenavond, hallo. Uh, die medalrace, was dat de wedstrijd van je leven die je daar voer? <laughs> Nou, we hebben hier inderdaad zes dagen gevochten op het WK. Uh, en het was een hele lastige week. Heel weinig wind. Maximaal winddag twee hadden we. En uh, meestal zijn dat niet mijn omstandigheden. Maar, en vandaag ook niet. Maar uh, ik kon wel toeslaan, dus daar ben ik erg blij mee. Ja. Ja, ja, want in een afsluitende race heb je ook wel eens een medaille verspeeld, hè? Oeh. <lacht> dat doel je op het Olympische Spelen vorig jaar. Bijvoorbeeld. En inderdaad, dat bleef we ook dit jaar een beetje achtervolgen. Dus uh, het EK was ik vierde, in de JR, een, een Euro Cup was ik vierde. Nog een andere keer was ik vierde. En het leek weer op hetzelfde uit te draaien. Ja. Maar wat dat betreft het is het dus een mentale zegen. Ja, ja, inderdaad. Dus het was ook een mentale barrière om dit eigenlijk ja, uh, te doorbreken. En uh, als je dan ja, je, je stapt makkelijk weer in de, dezelfde val. En kon dat deze keer tegengaan en uh, het naar me toetrekken. Erg ja. blij, Waar ja. ja. kan je nog winst boeken? Waar kan ik nog winst boeken? <laughs> nou ja, ja je, je bent is... derde geworden. Er zit altijd nog een tweede en een eerste plaats voor je natuurlijk. Ja, zeker. Nee, ik heb uh, aan het begin van de week erg veel... Uh, ik heb gewoon te veel fouten gemaakt. Iedereen maakt fouten met zeilen. Het is uh, dat minimaliseren. Maar uh, ja, ik had begin van de week drie keer een wedstrijd waar ik een 45, een 36 en een 21 voer. Nou, dat is niet om naar huis te schrijven, dus uh, daar wordt aan gewerkt. en uh, ja. Om niet in details te gaan, daar is nog veel winst te boeken. Ja. Ja. Uh, je bent samen gaan werken met Jacco Knoops, de, de coach die succes had met de vrouwelijke 74. Uh, is er al duidelijkheid over de voortzetting van die samenwerking? We werken sinds januari samen en uh, ja, dat bevalt gewoon ontzettend goed. Uh, we komen uit dezelfde uh, buurt, maar ook uh, we begrijpen elkaar, spreken dezelfde taal. En uh, we leren elkaar steeds beter kennen. Het wordt steeds efficiënter. Dus ik denk dat alleen maar de, progressie kan, de snelheid van progressie kan groeien. En uh, ja, we hadden het net erover. Uh, die, samen, die, die, die staat als een huis voor de komende jaren. Ja. En, en dit willen jullie volhouden tot, uh, tot Rio? Ja, we, zullen dat, we moeten dat nog naar elkaar aanspreken. Dus het is behoorlijk vers nieuws. Aha. Maar uh, ik heb er alle vertrouwen in. Ja. Oké. Okay. Nogmaals, felicitaties en nog een prettige dag verder. Pieter Jan Posma. Dank u wel. Super. Bye. Jeans was dat van Eliza Doolittle. Ik vertelde al, PSV bestaat 100 jaar vandaag en viert dat onder andere... met een hoop evenementen in en rond het stadion in de stad. Maar er is ook een wedstrijd vanavond PSV-Cambuur. Die begint om kwart voor negen, dat is dus over iets minder dan een uur. Edwin Cornelis, zit het stadion nu al vol met al die festiviteiten. Ja, het zit nog niet helemaal vol. Maar als ik zo om me heen kijk, dan zijn de tribunes wel behoorlijk bezet hoor. Want dat was ook nadrukkelijke verzoek aan de supporters. Ook aan de media om allemaal om half acht aanwezig te zijn. Omdat dan het grote voorprogramma zou beginnen. We hebben zojuist afgewerkt de moments of skills. De mooie uh, momenten, de mooie acties die in het verleden zijn gemaakt. We zagen prachtige doelpunten van Gullit en Romario Ronaldo. Nielis, hoogstandjes van uh, René van der Kerkhof. Nou ja, alles uh, wat ooit mooi is geweest in het verleden van PSV. Dat kwam wel uh, voorbij. En je zei het al op een dag waarin er uh, een hoop gebeurde in de stad. Zo is er ook een uh, straatnaam uh, vernoemd naar PSV. Is er zojuist ook een plaquette onthuld. Gisteren al is het embleem van uh, PSV opgenomen in de Lichtjesroute in Eindhoven. Het uh, logo dus uitgebeeld in gloeilampen. Allerlei dingen dus om het eeuwfeest van PSV luisterbij te zetten. En alle hotshots die uh, vandaag zijn komen kijken. Al die grote spelers uit het verleden. Zoals er ook was Hans van Breukelen. De man die uh, de Europa Cup 1 won. hoorde. Harry van er al over. Het grote hoogtepunt uit de geschiedenis van PSV. Hans van Breukelen speelde natuurlijk een hoofdrol in die wedstrijd door de strafschoppen te stoppen. En uh, hij werd later in het jaar ook nog eens een keer Europees kampioen. Dus zou je kunnen zeggen, het was een beetje het jaar van Hans van Breukelen. Nou, het was niet alleen mijn jaar, het was denk ik het jaar van Nederlandse voetbal. En, uh, specifiek PSV, maar in het algemeen natuurlijk Oranje. En uh, ja, dan krijg je dit soort momenten, krijg je dit weer terug, hè? Als je uh, zo'n jubileum, ja, wordt weer teruggekeken. Al een kwart even geleden, ja, een paar maanden geleden, allemaal terugkijken. En dan komen inderdaad al die uh, mooie herinneringen weer boven. Maar wat mij het mooist, wat ik echt het mooist vind, dat is eigenlijk dat mensen die ouder dan 30, 35 zijn. Die nog precies weten waar ze waren, met wie ze waren en hoe dronker ze worden zijn. Ja, echt waar? Dat is eigenlijk nog leukst. Ja, dat soort reacties krijg je. Ja, absoluut. Oké, ja. Ja, dank je wel. Hans van Breukelen met Edwin Cornelis. We schakelen over de hele wereld, maar we schakelen nog niet naar Washington... want er is nog steeds geen enkele beweging uh, bij het Witte Huis... waar Obama een redenvoering zou houden over de situatie in Syrië. En dus gaan we naar Ronald van der Geer. Die praat over de situatie bij Herakles Ado. En die uh, situatie is uh, als volgt. 40 seconden geleden begonnen aan het duel. Het is nog 0-0 uh, tussen uh, wat, uh, is het? Tegenwoordig de nummers 13 en 16 van de Eredivisie. Herakles 4 punten. ADO heeft er 3 uh, te danken aan die uh, overwinning bij uh, NAC. Na nou, die fout in de laatste minuut. En bij Herakles eigenlijk uh, weinig nieuws aan het front. Er is uh, vorige week met 1-1 gelijk gespeeld op ditzelfde veld in Almelo tegen PSV. Reden voor Jan de Jonge, de trainer. Van de Amelowers om zijn elftal intact te laten betekent onder meer dat Thomas Bruns gewoon op de bank zit. Ja, bij ADO wel wat wijzigingen. Gaudier is bijvoorbeeld terug in het elftal. Geen schet meer. Gaudier die het kunstgas als geen ander kent hij kwam afgelopen zomer over hier uit Almelo. Wel opvallend ook het ontbreken van Tommy Beugelsdijk. Gepasseerd ter verveuren van nieuwe aanwinst. Gianni Suiverloon en een debutant. Matthias Geert. Dat is een 21-jarige Deen. En uh, hij speelt uh, op het uh, middenveld. Supusepa is er ook niet bij. Meijer speelt nu in uh, de laatste lijn bij ADO Den Haag. En die laatste lijn. Moet nu aan de bak. Want Heracles Almelo mag een uh, vrije trap gaan nemen. Halverwege de Haagse helft. Nou, uh, iets meer eigenlijk richting het Zafzorp gebied aan de linkerkant. Linsen met een aardige trap toch staat achter die bal. De ADO staat op uh, één lijn. staan een aantal spelers van uh, Heracles die die bal wel wil hebben. Daar komt die uh, trap van uh, Linsen bij Wierik. Uh, Tweede paal komt uh, niet tot koppen omdat Wormgoor ertussen zit. Komt hem weer naar de rechterkant. Waar die dan wordt opgevangen door Bart Schenkenveld. De verdediger. Korte combinatie met uh, Lerin Duarte. Dan uh, de voorzet vanaf de rechterkant. Die is goed. Wordt door ADO half maar dan uiteindelijk door Malone helemaal verwerkt. En zo gaat de bal uiteindelijk over de zijlijn heen. En houdt Herakles toch de druk op Ado Den Haag. Het was overigens Rosheuvel die die voorzet gaf en niet Duarte. Duarte die misschien wel zijn laatste wedstrijd speelt. Hij staat nog altijd op de wensenlijst van Ajax. En dat kan natuurlijk in een stroomversnelling komen. Nu Erik definitief vertrokken is uit Amsterdam. Een ingooi vanaf de linkerkant. Linse niet tot bij Tanane. Uiteindelijk neemt Linse die bal weer aan in buitenspelpositie. En kan Ado Den Haag voor het eerst eigenlijk in betrekkelijke rust. Een vrije trap gaan nemen rond het eigen strafstopgebied. En die rust wordt nog eens een keer uitgebeeld door Gino Coutinho. Keeper van Ado Den Haag die vorige week in die thuiswedstrijd tegen rode JC vier keer moest vissen. In de wedstrijd waarin Ado ook wel wat kansen kreeg, maar uiteindelijk niet tot scoren kwam. En zo staat Ado, ook nog eens een keer verloren tegen Golden Eagles, nog altijd op maar drie punten. Herakles, speelde goed. Vorige week tegen PSV. Hij speelde eigenlijk briljant in de uitwedstrijd tegen Veen. En zo zijn die vier punten van de Almeloers op papier gekomen. Balbezit kort, nu even voor Ado Den Haag. Terug naar de laatste lijn, halverwege de eigen helft met Wormgoor. Het aanspelen nu van Geert, die nieuwe man dus, op het middenveld van Ado Den Haag. En zo probeert Ado hier zijn weg te vinden tegen Herakles Almelo. Vorig jaar werd het 3-3 met drie penalties onder Belgische leiding. Vandaag zal het allemaal zo gek niet zijn, want Kamphuis is gewoon de scheid, Een En de andere moet wel heel spannend zijn. Worden, want beide ploegen, RKC en go Eagles, hebben vijf punten uit de eerste vier duels. go Ahead maakte vorige week weinig indruk, want gaf tegen negen Groningers nog een voorsprong uit handen. En RKC deed het ook niet zo best, want Neck kon zijn eerste punt halen tegen de Waalwijkers. Richard van der de Made zit in Waalwijk. 4,5 minuut bijna op de klok. In dat kleine stadionnetje in Waalwijk. 0-0 nog de stand. Ik zie weinig lege plekken. En inderdaad, je zei het al: twee ploegen met toch wel wat overeenkomsten bij de vijf punten. Beide natuurlijk ook kleintjes eigenlijk in de eredivisie. Met, ja, met een uh, uh, vrij lage begroting. Tweemaal gelijk gespeeld vorige week. En bij beide ploegen is er één wijziging. En uh, beide coaches hebben dat gedaan op de rechtsbackpositie. Bij Goa Eagles bijvoorbeeld speelt Doken. Schmid. Daar is uit het elftal uh, verdwenen Amey voor. Daar is Foukeboy de coach niet zo tevreden meer over. En aan de kant van RKC ook een nieuwe rechtsback. Daar staat Mitch Apau nu. En Lamey is licht geblesseerd en zit dus ook niet bij de selectie. Goed Eagles met een begroting van 5 miljoen euro. RKC Waalwijk 3,8 en uh, ook niet zo gek veel gescoord nog bij de ploegen. Ook dat redelijk in evenwicht. RKC maal en Go Ahead Eagles maal. RKC is de betere ploeg in de eerste vijf minuten. Je kunt er natuurlijk nog niet zo heel veel over zeggen. Maar het meeste balbezit zeker voor de thuisploeg. Maar we gaan nu eerst kijken naar een uh, hoekschop. En die gaat genomen worden door Go Ahead Eagles aan de linkerkant van het veld. Vijf en een half minuut gespeeld in Waalwijk. Het is 0-0. En wij gaan luisteren naar president Obama nu in horror as men, women and children were massacred in Syria in the worst chemical weapons attack of the 21st century. Yesterday, the United States presented a powerful case that the Syrian government was responsible for this attack on its own people. Our intelligence shows Gisteren, the Assad regime regering, and its forces afdoende bewijzen gepresenteerd de dat de Syrische regering achter die gifgasaanval zit in the highly populated suburbs of afgeschoten in dichtbevolkte gebieden. hebben chemicals troepen gedaan. En this corroborates wat de wereld duidelijk kan zien. Hospitals overflowing met victims, Terrible images of the dead. De beelden van de ziekenhuizen met slachtoffers het zijn beelden die voor zichzelf spreken tot de wereld. tot de slachtoffers behoorden 400, meer dan 400 kinderen. Deze aanval is an assault on human dignity. It also presents een aanval op de menselijke waardigheid. Our national security. En dat is dus een bedreiging voor onze nationale veiligheid. Hij steekt de draak met het mondiale verbod op chemische wapens, Assad. En dat is een gevaar, wat dat gebeurt aan de grenzen van onze bondgenoten Israël en Jordanië. Of hun proliferatie naar terroristengroepen. We moeten zeker voorkomen dat deze wapens natuurlijk in handen gaan vallen van terroristen. Deze, deze dreiging moet maken. Ik heb besloten dat er een aanval moet komen een antwoord moet komen op deze Syrische provocaties. Maar zonder dus met milita zonder militaire sturing. Worden beperkte actie. Ik zal het Assad-regime verantwoordelijk houden voor het gebruik van chemische wapens. En degradeer their capacity to carry it out. Our military has positioned assets in the region. The chairman of the Joint Chiefs has informed me that we are prepared to strike whenever we choose. We kunnen aanvallen ieder moment dat we willen. Een aanval doen op de Syrische troepen die deze chemische wapens afschieten. It will be effective tomorrow, or next week, or one month from now. And I'm prepared that to get can that order. So maand. having made my decision as Commander-in-Chief based on what I am convinced is our national security interests, I'm also mindful that I'm the president of the world's oldest constitutional democracy. I've long believed that our power is rooted not just in our military might, we zijn een machtig militair land, maar we zijn ook een hele oude democratie. En dat brengt verplichtingen met zich mee. Ik ga toestemming voor deze aanval vragen aan het congres. Dat zijn hele belangrijke woorden. Dus. Het congres wil gehoord worden, en ik ben het daarmee eens. En ze hebben een debat en dan een stemmen te organiseren zodra het Congres in de zitting. Er komt heel snel een debat in het and Congres, the zo snel mogelijk. De staat om elke lid de Congreslid kan alle informatie krijgen die wil. is een heel security. belangrijk besluit, een heel belangrijk besluit and voor de Amerikaanse veiligheid. Be we moeten verantwoordelijk zijn we in the case our government has made without waiting for UN inspectors i'm comfortable going forward without the approval of a united nations security council that so far has been completely paralyzed de toestemming van het congres maar ik heb geen probleem mee om verder te gaan zonder toestemming van de veiligheidsraad we Mensen zeiden ik moet geen toestemming vragen aan het congres en dan verwezen ze naar wat er gebeurd is in Groot-Brittannië, dat daar het besluit negatief uitviel. Ja. Ik kan aanvallen zonder toestemming van het congres, maar als land zullen we sterker staan als we uh, toestemming krijgen van het congres. deze en Mitch McConnell Ik heb de belangrijkste congresleden voor van ons gesproken en ze zijn het meteen me eens dat dit de beste weg is. Even als die is ik respect the views of those who call for caution particularly as our country emerges from a time of war that I was elected in part to end. Ik de mening van iedereen we really die zegt dat we voorzichtig moeten zijn en dat is natuurlijk ook begrijpelijk want we hebben tien jaar oorlog achter de rug. Maar de kosten zullen so heel question, hoog zijn als every we nu niks doen. And every member of the global community. What message will we send als een dictator can Hundreds of kinderen te dood in pleins zicht en geen no prijs. Wat geven we voor boodschap aan de wereld als we een dictator gewoon zijn gang laten gaan? Dat hij gewoon honderden van zijn, van zijn eigen mensen, waaronder kinderen, als hij die gewoon kan vergassen. De regering van 98% van de wereldse mensen. en overweldigend door het Congress van de Verenigde Staten. is niet verantwoord. Maak no geen verhaal, dit heeft implicaties beyond chemical warfare. If we dit Dit gaat de verder dan de natuurlijk de alleen het gebruik van chemische, de chemische de wapens. Als internationale normen worden overtreden, dan, ja, dan kunnen ook andere normen kunnen met, met voeten worden getreden. Alle mogelijke vormen van genocide worden dan eigenlijk toelaatbaar als we nu niet optreden. De waarden die ons definiëren. Dus net so zoals ik deze take naar het Congres Congress, zal ik deze ook this message wereld the world. While vn UN investigation tijd om zijn report te its zullen we dat een We gaan naar het Congres om toestemming te vragen, en ondertussen dan, mooi meegenomen, heeft de VN ook nog een beetje tijd om zijn conclusies uit te werken. zal niet ieder het met me eens zijn we hebben We hebben veel van support van onze vrienden. But I will ask those who care about the writ of the international community to stand publicly behind our actions. And finally, let me say this to the American people. I know well that we are weary of war. We've ended one war in Iraq. We're ending another in the Afghanistan. The American, the American people have good sense to know we cannot resolve the underlying conflict in Syria with our military. In that part of the world, there are ancient sectarian differences. Mensen zeggen, ook oh, we kunnen die conflicten in het Midden-Oosten niet oplossen. Die zijn zo oud. En omdat die conflicten zo oud en zo lang duren, gaan we ook niet proberen om die conflicten echt op te lossen. Dat kunnen we niet. We ik zal wel blijven streven naar een politieke oplossing in de regio. Maar we zijn de Verenigde Staten we kunnen en niet wat er in we Maar wij zijn de Verenigde Staten en wij kunnen niet negeren so wat daar vreselijk is gebeurd in that Damascus. Wij We zijn er voor een deel van de voor dat mensen in vrede kunnen leven, wij als Verenigde Staten. Dus ik kijk uit naar het debat in het congres... en ik vraag de congresleden van alle partijen... neem je verantwoordelijkheid? En kijk verder dan alleen partijconflicten, partijpolitiek. Dit gaat erover over waar wij voor staan als land in what america does abroad and now is the time to show the world that america keeps our commitments en we, we moeten nu we aan say. de wereld laten zien dat we aan we ons aan onze afspraken en onze eigen waarde dat we aan ons houden not the other way around we all know there are no easy options but i wasn't elected to avoid hard decisions and neither were the members of the house and the senate